12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. 1 op de 10 koffieshops staat er dichtbij een school. Een beurs verder in de min. Een Zweedse vakbond stelt Saap een nieuw ultimatum. Het weer vanmiddag afwisselend: wolkenvelden, zonnige perioden en buien. met plaatselijke kans op onweer- en windstoten. Vooral aan de kust waait het stevig uit het zuidwesten. Middagtemperatuur rond 19 graden. Morgen iets frisser: herfstachtig weer met veel wind, bewolking en regen. Ongeveer 1 op de 10 coffeeshops staat dichtbij dicht bij een middelbare school. In het regierakkoord is afgesproken dat koffieshops op minimaal 350 meter van een school moeten liggen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vielen vorig jaar 58 koffieshops binnen die afstand. Veruit de meeste daarvan liggen in Amsterdam. Ook in Rotterdam en Den Haag staan relatief veel koffieshops te dicht bij een school. Het CBS benadrukt dat 90% van de koffieshops wel op voldoende afstand ligt. In Nederland zijn meer dan 650 koffieshops... waarvan ongeveer een derde in Amsterdam. In Egypte gaat het proces tegen oud-president Mubarak weer verder. Hij is met de helikopter naar de rechtszaal gebracht. Buiten wordt gedemonstreerd. Enkele honderden leden van de oproerpolitie voeren de charges uit. Nicole Vever volgt voor ons het proces. Nicole, het begon een maand geleden, dit is de derde zittingsdag. Is Mubarak er weer bij in zijn ziekenhuisbed? Ja, hij is dus met een helikopter overgebracht... en uh, werd verwelkomd door nou ja, behoorlijke schermutselingen voor de deur. Het geweld richtte zich vooral tegen de politieagenten. Nou, die demonstranten die voor de deur staan bij die oude politiekazerne... die zullen vandaag het proces niet kunnen volgen op grote schermen. Dat gebeurde bij de eerdere zittingen wel. Maar de rechter die had toch wel erg veel last van al die advocaten. Tientallen waren het er, die uh, zich verdrongen voor de microfoons en allemaal hun punt wilden maken voor de tv-camera's. Dus heeft hij besloten. We doen het nu achter gesloten deuren. Nou, daar kwam natuurlijk weer uh, het protest tegen van uh, de families van de slachtoffers die zeiden van ze proberen dingen af te schermen. Maar uh, ja, mensen zullen later moeten horen wat er daar precies zich vandaag gaat afspelen. En wat uh, gaat er zich afspelen? Wat staat er op het programma vandaag? Nou, Er worden vier uh, mannen gehoord, vier politieofficieren. En die zijn door de aanklagers uh, opgeroepen. En die waren aanwezig in de operatiekamer tijdens de opstand. En die moeten dan vertellen wat voor orders de politie precies heeft ontvangen. En het belangrijkste is natuurlijk, is er opdracht gegeven... dat er echt geweld mag worden gebruikt tegen die uh, vreedzame uh, demonstranten op straat. Nou, dat zou de belangrijkste aanklacht tegen Mubarak... ...ondersteunen, hè, want dat is de belangrijkste aanklacht... ...daar kan hij tussen de 15 jaar in de doodschap voor krijgen... ...als het kan worden bewezen dat hij opdracht heeft gegeven... ...om te schieten op de demonstranten... Uh, ...en bij de opstand kwamen 850 mensen om het leven. Oké, okay, Nicole, hou eens op de hoogte. Nicole Vever. De Europese beurzen zakken sinds de opening vanochtend steeds verder weg... ...onder meer vanwege de Europese schuldencrisis. Economie redacteur Merel Stikkeloren. Merel, hoe staan we? Hoe staan we ervoor? Ja, inmiddels bijna 3 lager op 278 punten voor de AEX... na een 2 lagere opening eerder vanochtend. Ja, het gaat erg hard deze dagen. Het kan zomaar een paar procent omlaag of soms ook omhoog gaan. Vorige week, de eerste helft, zagen we een kleine opleving op de beurs... maar nu is het echt weer somberheid troef. Er zijn maar weinig strohalmen voor beleggers om zich aan vast te houden. De grote onzekerheid over het Europese hulppakket... voor Griekenland en andere landen in een nood... waar nog veel losse eindjes aan zitten... Beleggers hopen daar wat deze week iets meer zekerheid over te krijgen. Maar voor, voorlopig zit die onzekerheid nog erg terug uh, uh, nog erg, ja, in die markt. En uh, nou ja, verkopen ze maar. Ja, dat, dat zie je dan allemaal terug in de aandelenkoersen. Ja, inderdaad in die aandelenkoersen zie je dat terug. Um, en ook zie je dat terug in uh, de hoeveelheid geld die banken stallen bij de Europese Centrale Bank. Uh, afgelopen vrijdag 151 miljard hebben ze daar gestald. Dat is het hoogste bedrag. Uh, sinds begin dit jaar. En ja, wat zegt dat nu? Dat zegt eigenlijk dat banken weinig vertrouwen meer in elkaar hebben. Normaal gesproken lenen ze elkaar uh, geld uit, maar nu denken ze van ja, zal het wel goed gaan met die andere bank? Laat ik maar voor de zekerheid mijn geld uh, veilig bij de Europese centrale bank zetten. Dus dat is ook al geen goed teken. Daarnaast zie je het ook terug in de rente op staatsobligaties. Die rentes lopen hard op, vooral bij uh, uh, landen uh, waar weinig vertrouwen in is, zoals Griekenland en uh, Italië. Die betalen erg veel op dit moment. Uh, zouden zo'n uh, Griekenland bijvoorbeeld bijna 19% um, uh, uh, rente moeten zij betalen. Terwijl Nederland bijvoorbeeld maar 2,5% betaalt. En ook Italië, daar loopt de rente verderop. Ja, het is uh, onzekerheid. Beleggers hebben weinig vertrouwen in, uh, in de zaak. En uh, ja, het kan zo maar weer omslaan hoor. Maar vandaag is het in elk geval uh, huilen met de pet op. Oké, okay, Merel, dankjewel. Het blijft instabiel. Economieredacteur Merel Stikkeloorn. En Griekenland kan niet uit de euro. Dat is niet de oplossing voor de eurocrisis. Dat zegt Herman van Rompuy, president van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op uitspraken van bijvoorbeeld... VVD-prominent Frits Bolkestein. Die zei dat Griekenland niet in de eurozone thuis hoort. Niet aan beginnen zijn van Rompuy vanmorgen bij onze VRT-collega's. Zelfs de grote experten zeggen... Uh, niet dat die altijd gelijk hebben, maar die hebben zich ook al talloze keren vergist. Uh, dat het uittreden van een land uit de eurozone, dat trouwens niet voorzien is. Hè. Er is nee, geen, geen enkele nadenken. tekst die, die zegt hoe dat, dat moet gebeuren. Er zijn wel teksten die zeggen hoe dat je uit de Europese Unie moet stappen, maar niet hoe dat je uit de eurozone moet stappen. Dat zou veel meer problemen creëren, en voor het land, en voor de eurozone, dan het enige oplossing zou bieden. Dus wij moeten verder uh, werken aan ja, het op orde stellen van de economische en budgetaire situatie in elk van de lidstaten. Weet je, de euro in zijn geheel is een heel sterke munt. De euro is bijna nog nooit zo sterk geweest als vandaag. Uh, ook al omdat de andere munten, de dollar en, uh, en andere munten, uh, zwak zijn. Uh, maar de, de euro zelf is sterk. Globaal genomen ja, is het, het een gezonde is munt. Tuurlijk. Maar binnen de eurozone zijn er landen die eigenlijk in het verleden hun plicht niet gedaan hebben. En die zijn liggen mee aan de oorzaak dat iedereen nu een probleem heeft. Uit het Kasteelmuseum in Boksmeer is dit weekend voor ruim 50.000 euro aan eeuwenoud zilver gestolen. Het gaat om zilver dat de gemeente Boksmeer in de loop der tijd heeft aangeschaft. Inbrekers maakten onder meer ambtsketens, schilden en een antieke poederdoos buiten in het kasteel. De burgemeester noemt het diefstal respectloos. Treurige zaak, de triest dat dit allemaal zo gebeuren kan, dat de honger naar... Dat stoffelijk goed zo ver gaat dat het belangrijk cultureel erfgoed van de, van de gemeente moet worden meegenomen. De daders van de zilverdiefstal in Boksmeer, die zijn spoorloos. Dit is het NOS-journaal. Het Ewoud de Jong. Autofabrikant Saab die krijgt van de metaalvakbond in Zweden... tot morgenmiddag drie uur de tijd om achterstallige lonen uit te betalen. Als dat niet gebeurt, verwacht de bond deze week nog het faillissement aan te vragen. Dat is de uitkomst van het overleg van de metaalvakbond vanochtend... over de grote financiële problemen van de afgelopen maanden bij Saab. De bond verwachtte voor de vergadering contact te hebben... met de Nederlandse topman Victor Muller. Ze wilden met hem praten over onder meer de niet uitbetaalde salarissen van 2000 werknemers. Maar Muller heeft niets van zich laten horen, zegt correspondent Rolien Creton. De hoop was dat Victor Muller dit weekend of uh, vanochtend ja, zou melden wat de stand van zaken was. Dat is niet gebeurd. Hij heeft ook niet uh, meegenaamd vanochtend aan de videoconference die die vakbond uh, hield. En ja, niemand bij die vakbond weet eigenlijk hoe het nou staat... Uh, met de zoektocht naar investeerders. Dus ja, die woordvoerder zei, zei het ziet er gewoon heel slecht uit. Uh, werknemers hebben nu al tien dagen uh, uh, geen loon gehad... en dat kan zo niet langer. De crisis in de hoorn van Afrika breidt zich steeds verder uit. Volgens de Verenigde Naties heerst er nu ook hongersnood... in het zuiden van Somalië. Afrika-correspondent Kees Broeren. Uh, Kees, Somalië is moeilijk toegankelijk voor buitenlandse waarnemers. Uh, wat is er precies bekend? Worden, ...is dat er een, een zesde regio, een zesde district in Somalië zou zijn... ...een uh, district in het zuiden van Somalië... ...waar nu officieel hongersnood volgens de criteria van de Verenigde Naties is geconstateerd. Maar heel veel over Somalië is uh, ook niet bekend. Uh, heel veel regio's zijn ontoegankelijk... ...en het is ook niet duidelijk wat precies de situatie is van de mensen daar. Dat er droog heerst, dat is duidelijk... ...maar hoe slecht... Uh, en hoe zwaar de situatie voor mensen daar is, dat is nog onduidelijk. En dat is ook een discussie die op dit moment eerst uh, tussen hulporganisaties, de internationale directeur van Acties zonder Grenzen bijvoorbeeld, is uh, onlangs geruime tijd in Somalië geweest. En kwam terug met een waarschuwing. Zij weet dat we er op heel veel plekken niet kunnen komen. Weet dat we van heel veel plekken geen goed beeld hebben. En laten we dus ook uh, heel voorzichtig zijn als het gaat om het geven van cijfers. Want veel van die cijfers, zo is duidelijk, kunnen we op dit moment gewoon niet hard maken. Maar goed, komen er nu ook meer vluchtelingen uit het gebied? Dat uh, moeten we afwachten. Of dat uh, bijvoorbeeld zal gebeuren in dat uh, zesde district... waar die hongersnood uh, nu is uh, afgegeven en geconstateerd. Het feit is uh, in elk geval dat uh, aan de grens van Somalië... met Kenia-vluchtelingenkamp Dadaab, waar zo'n 400.000 mensen al zitten... dat daar op dit moment minder mensen uit Somalië aankomen... dan bijvoorbeeld één, twee maanden geleden. Toen was er sprake van zo'n 1500 vluchtelingen per dag... Nu zegt men dat het zo'n duizend per dag zijn, maar mogelijk zijn het er zelfs nog minder dan dat. Want ook daar geldt, we weten vaak niet precies wat de cijfers zijn. En als het dan gaat om nieuwe vluchtelingen die kunnen verwachten, ja, dan is de vraag, als ze niet komen, is dat omdat mensen zich toch kunnen redden? Is dat omdat mensen toch... Hulp krijgen? Of is het bijvoorbeeld dat die mensen wonen in gebieden die gecontroleerd worden door de radicale beweging Al-Shabaab. En eh, dat die beweging die mensen verbiedt om de grens over te gaan. Om bijvoorbeeld daar hulp te krijgen. Want laten we niet vergeten: Somalië is een land in oorlog. En we moeten dus ook niet verwachten dat we uit zo'n land snel heldere cijfers en heldere informatie zullen krijgen. Dankjewel, Kees. Kees Broeven.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 In Harlingen, daar woedt een grote brand in een snoepfabriek. Er zijn geen gewonden, 70 mensen die in de fabriek waren zijn geëvacueerd... en ook een fabriek die ernaast ligt is ontruimd. Door de brand komt veel rook vrij. Het scheepvaartverkeer bij Harlingen is stilgelegd... en inwoners van twee dorpjes in de buurt, Midlum en Minnertscha, wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. In de tuin van deze inwoner van Midlum uh, regende het viezigheid. Ik liep buiten en zo ineens zie ik wat dwarrelen. Ik denk, jeetje, dat is uh, verbrand. Nou, zien wat dat is. Warm was het niet meer. Maar uh, toen later zag je deeltjes door de lucht uh, voeren. Hiervoor bij mij op de oprit bij de auto daar lag er nog een stuk. De brand is rond kwart over acht vanochtend ontstaan in een spiraaldroger. Die wordt gebruikt om spekkies te drogen. Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB John Bakker. Met een afsluiting van de A4 vanuit Amsterdam naar Delft. Daar is de weg bij Rijswijk helemaal dicht. en De oorzaak is een ongeluk. Dan nog wat files op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Geuzenveld en IJmuiden, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Oosterhout-Zuid, 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook vertraging bij de spoorwegen, want tussen Utrecht en Hilversum... en tussen Utrecht en Bildhoven rijden geen treinen. Het heeft te maken met een stroomstoring en de vertraging is meer dan een uur. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Ongeveer 1 op de 10 koffieshops staat te dicht bij een middelbare school. Vooral in Amsterdam. In het regeerakkoord is afgesproken dat koffieshops... op minimaal 350 meter van de school moeten liggen. De beurzen zakken steeds verder weg... onder meer vanwege de Europese schuldencrisis. Ondertussen reageert EU-president Van Rompuy... op uitlatingen van bijvoorbeeld VVD-prominent Bolkestein... dat Griekenland uit de euro moet... Van Rompuy noemt dat niet de oplossing. En de metaalvakbond in Zweden heeft Saap een nieuw ultimatum gesteld. Voor morgenmiddag 3 uur moeten de achterstallige lonen worden uitbetaald. Anders verwacht de vakbond deze week nog faillissement aan te vragen. Ja. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Elsevier ontleed wekelijks actuele onderwerpen. We nemen afstand en bekijken de zaak van verschillende kanten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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, weer commotie over een cartoon op de VARA-opiniesite joop.nl. Francisco van Jolen is de baas daar van Joop en hij reageert hier zometeen. In het mediaforum taaldeskundige Jan Kuitenbrouwer... en Willem Schone, dat is de hoofdredacteur van Trouw. En het gaat onder meer over dat incident in het concertgebouw in Amsterdam zaterdagavond. De man die gisteravond een muziekuitvoering verstoorde in het concertgebouw in Amsterdam... is gedwongen opgenomen in een psychiatrische kliniek. De 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats... stapte gisteren zomaar het podium op... En begon aan een toespraak. In de zaal zat koningin Beatrix. Deze nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz beginnen we met Jan Kuiper. Die komt uit Leiden. En wilt u ook een keer meedoen aan deze quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medienieuws van vandaag. Het is opnieuw gesteggeld tussen opiniesite Joop.nl... die gelieerd is aan de VARA en Geert Wilders. De commotie is ontstaan na een cartoon op Joop.nl... waarbij Geert Wilders op de grond ligt met een schaar in zijn lijf. Koningin Beatrix loopt ook met een schaar weg. Geert Wilders noemt de cartoon smakeloos... en HP-journalist Bas Paternotte spreekt op geen stijl... zelfs van een klimaat waarin fantaseren over de dood van Wilders... normaal is geworden. Francisco van Jolen is hier, als gezegd, de baas bij Joop.nl. Hoofdredacteur heet het officieel, toch? Ja, eindredacteur, geloof ik, officieel. Ja. Goed. Uh, niet de eerste keer hè, dat er een PV-katoen op, uh, op jullie site uh, staat. Nee, dat was vaker. Ja. Uh, snap je de kritiek nu? Nee. Zeg, je ziet, het slaat helemaal nergens op te zeggen dat dat, dat, dat oproepen is. Uh, Wilde zegt van het is aanzetten tot geweld. Je haalde net die columnist van Geen Stijl aan, die gaat er nog een tandje verder in. Um, het slaat helemaal nergens op. Er staat een cartoon en wat zie je? Je ziet de koning weglopen. Er ligt een wilders dood in ieder geval met een schaarse lijf. En het gaat over dat de Pvv de, de monarchie wil beperken tot lintjes knippen. Nou ja, en je, je kan die cartoon zien en zo is die volgens mij ook bedoeld. Um, als van op het moment dat jij de monarchie wil aanpakken. Ja, dan kost je dat je kop. En dat is een beetje. Eigenlijk... Maar er waren toch nog wat meer partijen die dat ook wilden. De PvdA. Ja, maar de ding, dat gaat er zo ver in als GroenLinks. de groenlinks. Ja, maar niemand gaat er zo ver in als de PvdA. D66? Nee, had je de ook de PV... allemaal kunnen kiezen. Nee, ja, maar die hebben, allemaal, die hebben allemaal, dat er nog wel enige politieke macht, of dat er nog wel enige politieke invloed van het koningshuis overblijft. En die de PVV wil het echt eigenlijk alleen maar tot zeg maar, een soort uitzendkrachten uh, maken. Nou. En uh, nou ja, de, de theorie zou kunnen zijn uh, van op het moment dat jij het koningshuis probeert aan te tasten in Nederland, ja, dan uh, bekomt je dat slecht. En uh, daar gaat die cartoon volgens mij over. En over niks anders. Het was nou zo, morgen was het jo.nl. Toch een beetje een linksgeoriënteerde uh, site. Hè. Ik zou zeggen eerder republikeins dan monarchistisch. Het zou opnemen juist voor Geert Wilders in deze kwestie. Nou, zo kan je het toch ook zien? Ja, ik zie het niet als, ik zie het niet als een anti-Wilders cartoon. Nee. Ik zeg alleen, van op het moment dat jij dit voorstelt... wacht dat je lot. Is dat je lot? En... Uh, ja, dus zo is het. Ik zit helemaal niet als een anti-Wilders Heb je even overwogen om hem niet te plaatsen? Want op die vorige is natuurlijk heel veel gedoe geweest hè, met nee, Wilders. Dat is niet uh, aan de orde geweest. Helemaal niet. Alles kan daar gewoon. Nee, niet alles kan daar, maar ik zou niet weten wie, wie luister... Kijk, dat is nou een beetje. Het erge eigenlijk van dit soort acties is dat het gaat leiden tot een soort zelfcensuur. Dat je gaat denken: oh, kan dit nog wel? Nou, dat is natuurlijk de hele bedoeling. Hè? Wilders doet dit om ervoor te zorgen dat jij straks niks meer durft. Ja, okay, zo denken we niet. En dat is eigenlijk wat, toch wel wat mij het meeste zorgen baart. Als je kijkt naar de media, die, hij zegt het zet aan tot geweld. En de media gaan daar volledig in mee. Ja. Ja, ja. Zegt, Bas van, Paternotte zegt van, je mag alles over willen zeggen... over zijn politieke uh, ideeën, maar je moet nooit leven en dood daarbij gaan halen. Nou, waarom niet? Ik bedoel, er zijn talloze voorbeelden. Een band als de Dead Kennedys, huh? toch Redelijk bekend zou die verboden moeten worden. Van deze columnist, ik kan ik kan legio een film over de aanslag op bush die twee jaar, een paar jaar geleden verschenen. Een, een, een vergeet film was dat, ja. Een net documentaire. Zou dat verboden moeten worden? Het slaat allemaal nergens op en sowieso fantaseren over de dood van iemand anders. Is helemaal niet strafbaar, en ik zou het, Ik vind het niet leuk om te doen. Ja, het gaat maar ook niet om of het iedereen, strafbaar is. Iedereen doet dat, ja. iedereen fantasieert. Ja, en paternotte de... zegt van stel. Straks gebeurt er iets met met Wilders en dan staat iedereen natuurlijk met de vingers ja. te wijzen. Want zie je wel? Dat was toen die cartoon, ja, uh... ja precies. Nou, en en dan zeg ik Bas Paternotte, je hebt een steekje los. En het dat slaat helemaal nergens op mm. om mensen als je mensen van dingen wil beschuldigen, kan dat altijd. En wat doet paternotte die gaat helemaal mee in het Wilders denken van. Dit is dit en dat is dat. En dat leg ik even verband tussen. Weet nou. je wat opvallend is? Op diezelfde site waar hij dat op schreef, ja, werd ik twee weken of drie weken geleden afgebeeld als André Breivik. Daar heeft hij kennelijk nee. geen bezwaar nee. tegen. Dat mag allemaal. Weet je wel? Dat is allemaal prima. En op het moment dat zijn geliefde politicus. Dat daar een hm. beetje kritiek op komt, dan begint hij te stijgen. De Kritiek komt ook uit eigen huis trouwens. Vorige keer waren er heel veel Faren mensen bedreigd. Ja. Uh, die vonden dat niet leuk. Uh, ik begrijp dat Giel Belen vanochtend in zijn programma uh, eigenlijk heeft gezegd van ik distancieer me daarvan. Ja. Varen-medewerker. Solidariteit is een belangrijk begrip in onder de varen. Ja, maar niet solidariteit met jouw punten. Dat uh, wordt ook voortdurend geoefend en soms gaat dat mis. Wat vind je ervan? Dat moet Gil bij helemaal zelf weten. En is hij de eerste misschien, of komen er nog nee, meer? Volgens mij had Claudia de Breij zich er ook over uitgelaten. Ik snap dat ook wel. Zij worden daar natuurlijk op aangesproken. En ze voelen zich dan verplicht om daar wat over te zeggen. En ik vind dat ze van hun hart geen moordkuil moeten maken. Dus ze moeten zeggen wat ze vinden. En gelukkig werk ik bij een omroep waar dat ook kan. Het is niet zo, zoals bijvoorbeeld binnen de PVV. Mag je niet zeggen wat je wil. Mag je alleen zeggen wat Geert wil. En bij ons mag je zeggen wat je wil. Als er volgende keer weer een tekening wordt ingeleverd... dan plaats je hem gewoon weer, begrijp ik. Ja, ik, Dit zou geen reden zijn om te zeggen van, uh, als ik dat zou doen... als ik nu zou zeggen, nou, nu durven we toch niet meer... dan ben ik geen knip voor mijn neus waard. Dank dat je het hier even kwam uitleggen. Francisco van Jola, eindredacteur dus van Joop.nl. Het nieuwe tv-seizoen is uh, nu echt begonnen. Zo was er vanmorgen voor het eerst Vandaag de Dag van WNL. En vanaf vanavond kunnen we ook weer kijken naar de vaste kijkcijferkanonnen... als DWDD, Radar en GTST. Eigenlijk begon het gisteravond al een beetje. NOS Journaal scoorde Traditiegetrouw het best op de zondagavond... Gevolgd door 1 tegen 100, 1,8 miljoen kijkers. En Hello Goodbye voor het eerst op zondagavond 1,5 miljoen kijkers. Beide programma's van de NCRV trouwens. De nieuwe kro Zijn post Den Haag werd bekeken... door bijna 800.000 mensen. Ruud Hendricks, een van de oprichters van Het Gesprek... en oud-Veronica, radio- en tv-presentator... gaat een nieuw lunchprogramma op BNR Nieuwsradio presenteren. Hij doet dat afwisselend met Rens de Jong en Frits Hoefnagel. BNR is druk bezig om de programmering een andere invulling te geven... hebben we al veel over bericht... Dit resulteerde er onder meer in dat Niels Heidhuis plaats moest maken. Ruud Hendricks is dus een van de nieuwe namen die te horen is bij BNR. En de nieuwe programmering van de zender gaat volgende week in. Het mediafestival dat dit weekend in Hilversum voor het eerst werd gehouden... is maar matig bezocht. Op de open dag van de omroepen kwamen zaterdag zo'n 25.000 mensen af. In totaal zijn er in Hilversum dit weekend 30.000 tot 40.000 bezoekers geweest. Volgens de publieke omroep was dat vooral het uh, mooie weer... dat Roet in het Eten gooide in dit geval... want daardoor kozen mensen zaterdag een andere dagbesteding. Jeremy Clarkson, presentator van het autoprogramma Top Gear... is binnenkort te horen als stem op de TomTom. -tom. Clarkson zal de tekst op geheel eigen wijze inspreken... en spaart de automobilist niet. Als u de verkeerde afslag neemt, dan zal hij duidelijk zeggen dat u fout zit. En als u het commentaar van Clarkson uiteindelijk zat bent... dan kunt u hem uitzetten door op de stick-knop te drukken. En die zult u nodig hebben, want Clarkson is niet altijd de rust zelf in de auto. Oh, for God's sake! Laat Jeremy starten now. Come on, come on. You stupid lump of Swedish that? Oh my God. <laughs> <laughs> <laughs> Voor mensen die Jeremy Clark te graag als stem willen op hun navigatieapparatuur, de software komt in oktober op de markt. Hmm. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles. Naar blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag alweer tien jaar geleden dat RTL Boulevard voor het eerst op tv was. En met ruim 2000 uitzendingen heeft het programma een vaste plek in de vooravond van RTL 4 bemachtigd. Echt boulevardnieuwtje, waar nog dagen over werd gesproken. en waar zelfs toenmalig premier Balkenende zich mee bemoeide. waren de beelden van Jolante Cabau van Kasberg zoenend met Wesley Snijder in een parkeergarage in Amsterdam. Ging ze nou vreemd of was de relatie met Jan Smit toen al over? Het Jerold Boulevard kreeg de onthullende beelden in bezit. Het is inderdaad de wagen van Jan, uh, die we eerder ook een keer gefilmd hebben... met hetzelfde uh, nummerbord, grote laadruimte. En hier rijden ze dan uh, de parkeergarage uit. Nou, dat denk je, nou, daar is allemaal niks van de hand. Want de keurig eventjes het kaartje erin. Maar wat daartussen gebeurde, daar gaat het om. Je hebt er straks laten zien dat ze kijken of er een camera in de buurt is of ja. niet. Zij dachten van niet, maar die camera was er wel. We kijken naar de beelden. Hier komen ze aanlopen. Het is een leuke avond geweest. Feest van Angela van Hulten. Voorheen uh, mevrouw mevrouw uh, was er geweest. En het was goed bevallen. Maar het is niet ah. helemaal een tijdstip dat je bij een voetballer verwacht, hè? Virusnacht. Nou, nou, dat weet ik niet. Hij scoort altijd. Wel, uh, ja, hij scoort altijd. <laughs> maar weten we zeker dat dit Jan. of dat dit uh, Wesley. en. en. en... Ja, dat weet ik zeker. En dat komt ook omdat je natuurlijk daarvoor duidelijk naar die camera's hebt zien kijken, naar boven. Uh, de, kijk, hier zie je het ook nog een keer. Er wordt een beetje rond. Kijk, hier zie je er kijken. En Wesley ook. Ja. Het is wel duidelijk uh, herkenbaar. Nee, inderdaad, er is geen camera. Maar nou, nee, je bent dan, dus nergens meer veilig, hè? Uh, eigenlijk. Nou, wat, wat <laughs> ik denk dat hier meegestuurd Dit is niet zo'n zo zo openbare parkeerplaats. Ik denk echt dat ze zich hier uh, heel, heel veilig gevoeld hebben. Ja, er werd nog dagen over gesproken. Als gezegd, uh, zelfs premier Balken bemoeide zich ermee. Aan de telefoon is Albert Verlinde... al sinds het begin de vaste showbiz-presentator van het programma. Albert, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Tien jaar. Had je dat aan het begin gedacht, eigenlijk... dat je het zo lang zou volhouden met RTL Boulevard? Nee, eigenlijk niet. Ik heb nooit een programma langer dan, uh, dan drie of zes jaar gedaan. Ik ben begonnen met, met Showtime, drie jaar. En toen uh, zes jaar Hart van Nederland Shownieuws... de eerste dagelijkse rubriek. En ja, toen overgestapt om Boulevard op te gaan zetten... Ja, als je aan ziet dat je tien jaar later nog steeds voor 1,1 miljoen kijkers iedere dag je programma doen bent, dat, dat had ik niet verwacht. Wat is de verklaring voor dat succes? Ja, de verklaring is volgens mij dat de formule klopt. Uh, het, is, het, is, het is leuke tv, het is een onvoorspelbare tv. Het is hartstikke live. En je weet nooit als je het aanzet, wat je in het komend uur gaat krijgen. En ik denk dat die onvoorspelbaarheid. Uh, van wat krijg je aan nieuwtjes, wat krijg je aan grappen, wat krijg je aan verdriet. Uh, dat, dat, dat maakt toegang tot wat het is. Ja, we, we, we dachten altijd. Want Nederlanders waren nooit, die kwamen nooit zo uit, hè? Van, Ik noem het maar even roddel, want dat werd dan bij de kapper wel eens gelezen, werd gezegd. Maar het blijkt nu toch dat er zeker een miljoen kijkers elke dag toch zitten te wachten op dit soort nieuwtjes. Ja, ja, ja. en dat is. Uh... Maar het leuke is: ik, heb, ik ben ooit begonnen bij de Afro als, als producer. Dan heb ik een heel rapport geschreven over de Afro als entertainment-omroep. Uh, omdat als je naar, naar de wereld om ons heen kijkt, Amerika, Engeland, daar was het altijd al. Alleen wij, wij deden dat niet op tv. En uh, natuurlijk moet je aan alle regels houden. Weet je, wel. Je, moet, je, moet, je moet geen grenzen overschrijden. Maar mensen vinden het wel leuk om gewoon te weten ja, wat, uh, wat, wat, wat, wat Jan en, en Jolant er bezighoudt. Ja, en Wesley in dit geval. Ja, maar dat vind Goeie jij geen, dat vind jij geen grens overschrijden, want daar was nee. natuurlijk daarna wel discussie over, hè? Ja, ja het leuke vind ik ook altijd de discussie er was, maar vervolgens doet niemand er wat mee, snap je? Dan denk ik, ja, als je een discussie voert en je vindt het zo belangrijk, uh, dan moet je ook zorgen dat, weet ik veel, de, de wetgeving erop aangepast wordt of zo. Maar dat is allemaal nooit gebeurd, het is, het is bij roepen gebleven. En het, het bijzondere is ook dat, ja, het zijn denk ik twee of drie van die incidenten dan in tien jaar tijd, uh, waar we nooit over de scheef zijn gegaan, die het publiek dan uh, bezig hebben gehouden en de pers. Uh, maar dat is eigenlijk heel erg weinig. Maar op de ene, dat vind ik wel heel komisch. Op de een of andere manier uh, lijkt het of mensen ook wel hopen dat er bij Boulevard zoiets gebeurt. Weet je? Ik, ik zat net te denken, want ik word natuurlijk veel geïnterviewd nu over, over tien jaar Boudefaar. En, en, en dat West-Gerland komt ook steeds weer terug. Dan denk ik, Pauw en Witteman, nou, hoe lang bestaan die? Drie jaar? Die hebben een, een interview gedaan met de ontvoerder van Claudia Mervers van een boek van die heeft bleek te bestaan, daar hoor je nooit meer iemand, iemand over. En bij ons is het jaren later toch nee, Maar, maar wacht, wacht, wacht maar tot zij tien jaar bestaan. Dan gaan we dat ook lekker lekker opdiepen. <laughs> uh, want die, die, die andere kwestie was: in het begin was het, was het jij met Bo van Erve Dorens. Uh, ja. Nou, dat, dat, dat stond als een huis. Bo ging weg. Uh, toen zijn er wat verschillende presentatoren gekomen. Daphne Bunskoek heeft het een tijd ja, gedaan. Ja. En die is ook ja. eigenlijk bij het programma weggegaan, omdat ze zich daar niet, niet meer senang lang voelde, zei ze. En dat had te maken met dat filmpje over uh, Georgina Baan. Ja, ik denk... Kijk, ik, ik kan niet voor Daphne praten. Uh, uh, wat, wat je merkt uh, is, is... De, de jaren jarenbo, dat was... Nou, wist we niet wat het ons overkwam. Zoals ze had zeggen, we vielen gewoon in de suikerpot... En likt hem van alle kanten leeg. Dat, dat was... Wow, daar waren we dan. Daphne, ja, komt toch. Hè? Ze gaat een prachtige serie over, over de slavernij presenteren. Kwam uit een andere wereld. Dat gaf een leuke spanning. Maar toch niet wat je bij Boulevard verwacht. Daar verwacht je niet een soort links-rechts discussie iedere dag. Uh, uh, en, en dat heeft fantastisch gedaan, Het is ook een tijd volgehouden. Maar als dat zo tegen je inborst ingaat, dan houdt het op op een gegeven moment. En nu zit Winsen er, ja, die heeft weer uh, volk naar zijn zin. En, en dan merk je ook dat de kijkcijfers in de tijd van Bo. En nu met Winsen, dat, dat zijn wel de hoogtijdagen. weet je wel. We zitten nu echt op een enorm hoog niveau. Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt in die tien jaar? Ja, dat is eigenlijk iets algemeen. Dat klinkt heel raar om te zeggen. Maar het zijn eigenlijk de uitzendingen waarin we uh, afscheid nemen van mensen. Uh, of dat nou Theo van Gogh is, of het is Frederike Huids, of het is uh, Guusje of Anthony. Dat zijn de uitzendingen waarin we eigenlijk uh, op ons best zijn, omdat daar uh, het leven dat we iedere dag vertegenwoordigen zo, zo in terugkomt en we hebben ook altijd dat, dat familie die uitzendingen opvraagt als, als aandenken. En daar ben ik eigenlijk ongelooflijk trots op. Dat, dat is voor mij een ja, En die, die van Anthony Kameling was je heel, heel direct bij betrokken natuurlijk. Nogal. Ja, ja. Ja, ja, dat is bijna een jaar geleden. ja Dat is dan ook gek eigenlijk om te zeggen dat dat een hoogtepunt is misschien. Nou, wat ik bedoel met hoogtepunten, omdat ik vind dat als het programma zo zou zijn, met iemand zegt roddels en weet ik wat, dan, dan, dan, dan krijg je dit niet voor elkaar, snap je? Want dan heb je zo'n wantrouwen naar mensen als er echt iets heftigs gebeurt. Dus voor mij is het eigenlijk het, het hoogtepunt dat we het vertrouwen gewonnen hebben, dat we daar op een goede manier mee omgaan. Ja. Vanavond een speciale uitzending neem ik aan. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, ik heb gezegd, ik wil geen speciale uitzending, want als je zo lang bestaat, dan blijf je jubileren. Dus uh, ik heb iets van, wij gaan gewoon vrolijk zorgen dat we veel nieuws hebben, dat hebben we. Uh, uh, veel, veel, veel primeurs en goede verhalen. En er zal wat oud beeld voorbij komen. Maar ik ben net Zodan, hoe zijn we? Ik, ik, uh, <lacht> ik laat gewoon mijn, uh, mijn is nooit veranderen. Ik blijf er eeuwen jong uitzien in ieder geval. <lacht> Kun je één nieuwtje weggeven alvast, of, of een klein tipje van de sluier? Nou ja, wat, wat opvallend. We hebben echt een een, een opvallende scheiding. Uh, oh. Ja, en, en dat van van niet niet, niet een D-Nederlander zou ik maar zeggen, maar echt een hele bekende. Opvallende scheiding. Dat, wij, wij, uh, niemand weet dat nog, behalve die, nee. die betrokkenen zelf, neem ik ja, aan. Klopt. Ja, klopt. Oh, oké, okay. ja. nou dat gaan we kijken vanavond. Ja, blijf, dat is toch het leuke aan Boerdevaart. Ja, ik wil toch even weten. Ja, wie het en is. We moeten het toch allemaal niet belangrijker maken dan het is, maar dat het al tien jaar bestaat, dat is echt iets om uh, ja toch wel trots op te Goed. zijn. Goed, nog een keer gefeliciteerd en leuk dat je even aan de telefoon kwam dankjewel. Albert van Linden was dat van RTL Boulevard. Ey, wat je bent nog steeds bij je vrouw, toch? Ja hoor, ja, ja, oké. ik ben niet. dat niet. Dan is dat goed. Zometeen het mediaforum. Dat doen we vandaag met Willem Schoner, de hoofdredacteur van Trouw. En met Jan Kuitenbrouwer, taaldeskundige. Maar nu eerst Ewald de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. Vlak voor de hervatting van de rechtszaak tegen de verdreven Egyptische president Mubarak zijn opnieuw opstootjes geweest. Nabestaanden van Egyptenaren die tijdens de volksopstand om het leven kwamen raakten slaags met aanhangers van Mubarak. Er vielen klappen over en weer en er werd met stenen gegooid. Volgens lokale media raakten verscheidene mensen gewond. Autofabrikant Saab krijgt van de metaalvakbond in Zweden... tot morgenmiddag drie uur de tijd om achterstallige lonen uit te betalen. Zo niet, dan verwacht de bond dat ze deze week het faillissement aanvraagt. Saab heeft de salarissen van augustus van de 2000 werknemers niet betaald. Toeleveringsbedrijven krijgen hun geld niet... en er is geen geld voor nieuwe onderdelen.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 Een taxichauffeur in Hamburg heeft een vrouw zes uur lang in zijn kofferbak opgesloten. De vrouw van 32 kreeg ruzie met de chauffeur omdat hij een omweg nam. De taxichauffeur werd kwaad, stompte de vrouw in haar gezicht en gooide haar in de kofferbak. De vrouw wist de Duitse politie te waarschuwen met haar mobiele telefoon. Na zes uur werd ze bevrijd. De taxichauffeur is opgepakt. En dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met enkele opklaringen, maar ook enkele buien.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 Morgen, dinsdag, krijgen we met een krachtige depressie te maken. We lijken ineens de herfst in te gaan met onstuimig weer. Vooral de wind zou lokaal problemen kunnen veroorzaken. Aan verkeersinformatie. De A4 vanuit Amsterdam naar Delft is bij knooppunt Ypenburg afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Er staan een files op de A9, Amstelveen richting Alkmaar... bij knooppunt Velsen drie kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Oosterhout-Zuid, 5 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Verkeer richting Breda kan vanaf knoop het Gorkum beter omrijden... via Rotterdam over de A15 en de A16. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Want tussen Utrecht en Hilversum en tussen Utrecht en Bilthoven... rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een stroomstoring. En de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Ja. Vraag met uh, Willem Schone, dat is de hoofdredacteur van Trouw. En Jan Kouter-Brouwers, journalist en taaldeskundige. Welkom uh, allebei. Ja, dank je. Um, Eerst even naar dat bijzondere moment uh, in de vrijdagnacht. Minister Donner gaf daar ineens om één uur 's nachts een persconferentie. In verband met de problemen met de veiligheid van overheidswebsites. Zaterdagmiddag was er trouwens nog eentje. Uh, Willem Schone, waren jullie er s'nachts bij om te horen wat hij te zeggen had? Nee, s'nachts uh, niet. Het was ook niet echt een persconferentie hoor. Het was weer een persmoment dat hij uh, nadat het uh, departement de verklaring had uitgegeven... dus hij nog even wat toelichting gaf. Daar zijn we niet bij geweest. Nee, de, de zaterdag wel. Ik zo te horen is dat... We dus <laughs> ik, heb, ik heb zitten kijken. Het was een persconferentie voor één persoon had ik ja, de ja, indruk. De NOS was daar <kwijls> volgens mij <kwijls> vooral. Ja. Ja. ja. ja. Ja. Dus het was ook... Uh, het werd ook een beetje pijnlijk op een gegeven moment. Want je hoorde zo'n holle stilte en die ene stem. En je zag don op een gegeven moment ook kijken. Van, ja, moet ik het nou met deze ene ondervrager af? Nee, ja, het is gewoon dat is... Volgend de volgende dag de keurige aanvulling gedaan. Dus op zich is helemaal niks meer. Ja. Als hij als minister... Uh, denkt iets belangrijks te melden te hebben. Dat ja, ja, is ook goed best in het Hollandse Nacht. <coughs> oh, prima, dat hij woord, als die er niet en was geweest, dan, dan, dan was het überhaupt niet wereldkundig geworden. Maar is het niet gek dat.? Uh, want hij, hij ging daar dus inderdaad uh, voor de Kamer een verhaal doen. Uh, dat, dat, dat hele had daarbij moeten zijn, dan misschien toch? Ja, nou, dat, dat had ik wel kunnen. Ik weet niet of dat logistiek is misgelopen. Dat weet ik niet. Kijk, dat, Het was sinds sowieso begreep ik van mijn Haagse collega's in ieder geval. geen officiële persconferentie. Het is gewoon een moment wat even genomen is na het uitgeven van de persverklaring wat ik op zich prima vind, als je denkt dat je belangrijk nieuws hebt. Je moet natuurlijk wel je goed realiseren wanneer je zoiets doet. Want als je dat in het holst van de nacht doet... dan wek je wel dingen dat je echt groot nieuws hebt. Dat hand is dat in dit geval terecht, vind jij? Nou ja, als je Donners uh, verhaal uh, bekijkt... dan had hij natuurlijk wel iets te, iets te melden, iets verontrustends ook. Of het nou zo verontrustend is als dat hij het toen op dat moment dacht... dat kunnen we allemaal bekijken, maar uh, dat, is, dat is achteraf praten. Nou, maar op dat moment, als je ziet naar zijn mededeling, was het wel ernstig. In ieder geval ja. was het voor jullie weekendkrant te laat uh, allemaal. <kijkt> ja, ja, ja. dus we hebben op de site hebben we gewoon, uh, bij het krieken van de dag... een mooi verhaal uh, staan En verder konden we, uh, moesten we wachten tot de krant van maandag. Ja. Um, Jan, was dit nou uh, zo'n grote zaak dat dit, dat dit allemaal moest? Of zit daar iets anders achter? Nou, <kijkt> ik denk wel... Ik denk wel dat Donner uh, inmiddels zo wijs is en gelouterd dat hij weet... Uh, uh, full disclosure, dat is echt crisiscommunicatie, les 1. Uh, gewoon vertellen wat er aan de hand is. Meteen vertellen en ook geen kiekeboe spelen. En ook wel een beetje laten zien dat je, dat je, dat je er bent. Dat je, dat, je, dat je wakker bent, zou ik maar zeggen. En, dan, en dat er een crisis is en dat, jij, uh, dat, dat het onder, onder jouw wacht gebeurt. Dat, dat je vind... er bovenop zit. Nee, er bovenop zit, dat ja. vind ik wel goed. Dat, ja. Ik bedoel... Of dat werkelijk zo is, dat is natuurlijk een hele andere zaak. Maar dat is wel het beeld wat je, uh, wat je krijgt. Dus het is, het is eigenlijk damage control in, in, in, op twee niveaus. Enerzijds voor hemzelf, van zo snel mogelijk alles op tafel. En, uh, zodat we geen gedonden ja. krijgen later. En ook zo snel mogelijk de bevolking waarschuwen. Want je zult maar met je IB-gegevens. Uh, uh, op een valse uh, website terechtkomen. Weet je wel? Dat, dat, ja. uh, dat weet ah, ja, je, uh, je belastingspullen die je via ja. DigiD ja. naar na, na de Belastingdienst hebt gestuurd. Ja. Zijn jullie intussen al uh, in die zaak gedoken? Want dat is, denk ik, ook een probleem met dit hele kwestie. Ik zat er vrijdagavond ook naar te kijken. Uh, omdat ik zat naar een andere zender te kijken. En, en uh, onder in beeld komt uh, extra, extra uitzending NOS-journaal. Dus je denkt op zijn minst. Uh, aanslag op de koningin, weet ik het. Mm -hmm. en, en er komt nou, dit het verhaal... zoemde al rond op, op Twitter ja. hè, dat het ja, over DigiRotar zou gaan. Nee, maar ik, wil, ik, ik kon totaal niet inschatten hoe, hoe belangrijk dat nou was. Want het nee. was een heel technisch verhaal met certificaten en beveiligingsbedrijven. Nou, het probleem was wel een beetje dat, hoewel hij, die, die, die, die, die NOS-verslaggever ter plekke, geloof ik wel de ICT-correspondent is. Ja, of Jeroen Wolle je achter te zijn. Ja. Mm. Maar die had ook niet echt greep op de zaak. En die jongen in de studio, die Breno, die echt. Brenno de, en, die de, de, de, de, winter. de Winter? Die had beter daar kunnen zitten. Mm om uh, met, met Donne te praten, want die, die had meer greep op de materie. Dus het is natuurlijk een waanzinnig complexe materie. Maar dat is, toch, dat is toch, dat weet je gewoon. Het is een verhaal dat bij stukjes een beetje naar buiten gaat komen. Over aantallen, uh -huh. over hoe makkelijk is het te repareren of niet... Of wat daar Ook over hoe lang alleen... het misschien al bezig is, want daar hoor ik verhalen over... dat het misschien al maanden speelt. Ja, met... ja, ja. De kraak wat... zou jullie zijn, hè? Dus uh, ja. het, speelt, het speelt al enige tijd. Dus, Wat dus, ik dus, niet, dus gewoon... hebben ze het best wel een tijdje onder de roos gehouden? Ja, maar nu hoor je weer deskundigen vandaag zeggen: van ja, maar het valt allemaal best wel mee. En als je gewoon voor je hebt zo in kaart wie, bij wie het kan zijn misgelopen, die geef je een nieuwe wachtwoord en je bent klaar. Dus dat, ja. Maar dat is een verhaal dat ontbreekt. Is... Ja, het grappige was dat, dat ik zat daar te kijken en ondertussen een beetje te twitteren. En ik dacht: uh, ja, je, je, uh, je kunt toch zien dat als je op een beveiligde site bent, als de HTTPS staat, in plaats van HTTP, dubbelpunt. Dus ik twitterde dat, maar ik dacht tegelijkertijd: ja, dit is natuurlijk weer echt zo'n zo leke opmerking. Die wordt genadeloos van tafel geveegd. Maar dat bleef vervolgens niet het geval, want toen kwamen er allerlei mensen die zeiden: ja, dat is nou net, dat is inderdaad waar het over gaat. En dat, dus dat was een detail wat ik ook heel graag in de media had willen. Puur die waarschuwing: check die S. Ja. Nou, ja, enfin. ja, nou, er zal ongetwijfeld meer achterwege komen. Want ik, wat ik bijvoorbeeld niet begreep, ik snap die overheidsinstellingen allemaal wel. Maar Facebook en uh, hoe heet het, uh, ja. Yahoo, zo hadden er ook last van. Dan denk ik van: gaan die dan per land uh, beveiligingen inbouwen? Hoe werkt dat dan? Ik heb geen idee. Nee. Blijkbaar Zoek het, dat uit. <laughs> Blijkbaar is, is, is, is, is het uh, het gekke. is, dus, dus, het is eigenlijk, je, je, dus, dus je breekt in bij de barna's zou ik maar zeggen. Hè? Ja. Dus, dus uh, aan de voorkant is dat allemaal ongelooflijk afgegrendeld. Maar degene die het afgrendelen doet, die heeft zijn achter de deur open staan. Uh, ja. En die deelt wel allemaal een certificaat hetzelfde. uit van het is ja. allemaal veilig. Ja. Ja. Ja. Ja. Ander onderwerp, ik zei het al even, aanslag op de koningin. Ja, tussen aanhalingstekens. Uh, dat, dat was dat gekke incident daar bij dat concert... Uh, waarbij de koningin dus aanwezig was. Werd verstoord door een man. Beelden van die verwarde man die waren uitgebreid ook te zien. Ook nadat bekend was geworden uh, dat hij gedwongen werd opgenomen. Uh, moet je dan terughoudender zijn? Of zijn gezicht uh, uh, inderdaad uh, uh, gewoon in, in de volle openheid tonen... wat velen hebben gedaan? Uh, Willem Schone, jullie hebben bij Trouw geen foto van deze man. Nee. Nee. Maar goed, kijk, de, toen die de eerste keer dat de beelden naar buiten kwamen... was het niet bekend dat die gedwongen zou worden opgenomen. Dus dat, dat maakt wel een verschil, denk ik. <kigslacht> kijk, als iemand in een publieke ruimte dus zich zo, zich zo uh, manifesteert... dan is het heel moeilijk om te zeggen... van die moet je in alle gevallen buiten beeld houden. Dat kan, dat kan bijna niet. Ja, hey, maar een foto van zo'n actie wil ik wel zien. Maar ik, het, het, het, het, er is ook een soort automatisme in de journalistiek. Als iemand iets doet, dan moet je meteen zijn hoofd afbeelden. Uh, ja, dat is gewoon bij de krant, op het journaal. Um, het gaat over een wethouder te uh, Appelscha. Hup, portret in beeld. Dat zegt mij helemaal niks. Het is een soort automatisme. Ook, oh, dus het is een mens. En je bedoel, kijken, als het, oh, het ziet er wel keurig uh, uit die man. Nou ja, nee, ik bedoel, als het nou, als, als, als, als nou. Een, ik zou wel een afbeelding van zo iemand willen zien als hij echt. Uh, als, als, het, dus, als het eigenlijk een hond was of zo. Maar, maar niet. niet bedoel, de burger, ik, als je er eruit ziet, wil jij niet weten. Nee, dat, dat interesseert me al die portretten ik, ik, overal de hele de de de tijd. Lezen, al die gezichten. Anders, denk ik, hoor. Die mij. anonieme gezichten. Het, het, zegt mij, het, is, het hoort erbij, maar. En zo'n actie is wat anders natuurlijk. Ja. Dat wil je wel zien. Ah, er zo. zit hier wel een fase, wat jij zegt... Van, want toen dat gebeurde, dat, dat werd natuurlijk gewoon gefilmd. Ja. Uh, dus dat, die filmpjes zijn ook overal op internet te vinden. Ja. Maar nu, ma vandaag in de krant... Telegraaf weer wel bijvoorbeeld die foto van die ja, man. Is dat, precies, ja. Ik zou dat nu niet meer doen. Nou ja, kijk, het is heel ik, wij doen het niet. Maar ik, het is heel moeilijk om te zeggen... van, als dat op dag één is gebeurd... om dan op dag twee te zeggen... we proberen de geschiedenis terug te draaien... we gaan die man niet meer in beeld brengen. Want dat is, dat is al gebeurd. Dus hij ligt al in de publieke ruimte. Dus het is heel moeilijk om dan later weer te zeggen van, uh, we doen het niet meer. Maar het is, uh, die traditie komt toch ook een beetje voort uit de tijd... dat, dat, dat, dat uh, uh, het publiek gewaarschuwd moest worden voor, voor bepaalde... Uh, gevaarlijke uh, types zal ik maar zeggen. Zo, oh, zo... Is de taak van de media. Zo ziet hij eruit. Ja. Uh, dan kun je hem herkennen, dan kun je wegrennen op straat. Maar dat, dat, dat is volledig achterhaald. Nee, met die, met deze man zag er die... op zich keurig ik, ik, uit. Ik wil helemaal niet weten hoe die man eruit ziet. Nou, het is ook niet dat ik het actief niet wil weten, maar het, in, het interesseert me eigenlijk helemaal niet. Nee. We zagen ook een enorme mediaoproer rond de aankomst van Dominique strauss kahn in, in Frankrijk. Tientallen camera's om hem heen, fotografen. Ja, dat is ja, nou ook zoiets. Terecht. Dat is hetzelfde. Ja, vind je dat? natuurlijk. Ja, dat is gewoon een media-moment. <laughs> dat is logisch. Dat, dat, is, dat verhaal, daar zijn we, dat heeft ons wekenlang bezig gehouden. Natuurlijk is dat, zeker voor de franse Pers, is dat als iemand thuis komt, is dat een moment. Ja, ja nee. Dat je, toen, was er live bij, geloof ik. Dat, je, dat, ja. dat, dat vind ik, dat je het wil fotograferen. Maar toen, toen de piloten okay. van, van, van onze helikopter, die in Libië is gestrand, terugkwamen naar huis, was dat voor ons ook een belangrijk media-moment. Dus dat wil je gewoon zien. Het is niet alleen het, de media-moment. <laughs> ja, waarom wil je dat eigenlijk zien? Omdat het, het, is, het is nieuws, het is emotie, het is een verhaal wat veel mensen be heeft bezig gehouden. Dus die willen de, de afloop daarvan ook zien. Oké, okay, maar dat kan toch ook in de samenvatting? In, in, in, ik, ik begrijp nooit zo goed waar. Ja, ik ben om... hier altijd te terughoudend hoor. <laughs> ik begrijp nooit zo goed waarom CNN dan. Oh, de, dus de, de, de, de limousine van Strauss-Kahn rijdt van Charles de Gaulle naar de binnenstad van Parijs. En hij. En hij komt nog aan ook. Ja. Wauw. En dat duurt, duurt een half uur. Hij ging dus niet op de fiets. Hij ging naar seconden, limousine. seconde seconden tot seconden. Ja. Een soort vanuit de lucht. Dat is net als toen bij de dood van Michael Jackson. Dan gingen ze met een, met, met, met een, met een camera boven, boven zijn huis hangen. En dan zag je van die kleine zwarte blokjes in en uitrijden. Ze, er is weer een auto gekomen. Zeiden, er vertrekt weer een auto. Ja, ik vind dat volstrekt zinloos. Ja. Maar, ik okay. vond het mooi nog die opera zanger die bij zijn huis uh, een hele opbaarde bracht. Dat uh, was in het finale te zien. Uh, dan nog even komende zondag. Dan is uh, tien jaar Geleden dat 9-11 plaatsvond. Uh, als je naar alle aandacht kijkt, dan zou je denken dat het afgelopen weekend al zover was. National Geographic uh, zette er in ieder geval stevig op in. No one in the going on. We Seconds from disaster, brand new and part of 9-11 week on National Geographic Channel. Een hele week dus 9-11, daar op uh, National Geographic. En gisteren was daar dat interview te zien met uh, George Bush, Jan Kuitenbrouw. Je hebt er naar gekeken. Ik vond het wel indrukwekkend. Ik vond het opmerkelijk eigenlijk. Ik heb hem natuurlijk ook, ook zeg maar vanuit een oogpunt van taalgebruik wel bestudeerd. En hij is de slechtst bespraakte, meest welbespraakte president uit de Amerikaanse geschiedenis... zou je kunnen zeggen. Um, maar hij is een hele goede verteller, bleek nu... Uh, hij zal dit verhaal ongetwijfeld duizend keer verteld hebben. Hij is de enige die dit verhaal kan vertellen. En de mensen hangen natuurlijk aan zijn lippen als hij het vertelt. En hij heeft het duidelijk vaker verteld. Maar hij deed het zeer, zeer vaardig, zeer knap. Ik was echt, uh, ik heb het helemaal meegesleept. Terwijl ja, je kent de meeste details toch wel. Goede verhalen vertellen, dus, Poes. Ja, echt. Ik bedoel, hij is geen groot denker. En ik, ik, ik bedoel, hij was ook geen goede president. Maar zo'n zo interview, uh, dat kan hij wel. Ja. Willem, er is heel veel aandacht voor neem ja, dat jullie er ook iets aan gaan doen met trouw? Ja, bij ons is het, is het afgelopen zaterdag begonnen in, in Letter en Geest. Het ging echt over wat voor invloed heeft Elf uh, Stem gehad op de literatuur, zowel in de VS als in Nederland, in Europa. En komende maanden, of komende zaterdag, uh, hebben we een, voor ons een zeer grote bijlage van 40, uh, 40. 40 pagina's. Een groot fotoproject van een fotograaf die Clement heet, die in New York zit. Met teksten van, uh, van onze redacteur Bas en Hond en van andere mensen. Over die bijlage heet Scar Tissue. Zeg maar, nou ja, een littekenweefsel. Mm -hmm. Dus wat het heeft gedaan met, met New York en met New Yorkers. Dus het... ja, het gaat los en dan komen er komen nog veel meer verhalen. Maar nou, ik denk, dit is goed. Dit is goed. Ja, jij wilt ook alles weten, lezen nog? Nou ja, ik is heb niet te veel misschien. Ik ben wel een beetje, ik vrees een beetje voor die bijlage van Willem. Want uh, als je daar volgende week mee komt, terwijl het dus nu al is losgebarsten. Ik denk dat we tegen die tijd. Ik ben zelf een beetje 9 11 ja, moe, vrees het ik tegen vrezen tegen is die, die tijd. Het is tis, tis, tis dat systeem, van, of dat, dat effect. Het met de pepernoten bij Sinterklaas. Suus. Die liggen nu alweer in de winkel. Ja. Weet je wel, die liggen dus uh, dus daar moet je uh, gewoon niet aan meedoen. Je moet niet, je, je, de mede hebben het om alles maar naar voren te trekken. Naar ja. Ja. Om de anderen voor te zijn. Ja. Nou, dus goed, dan maar, krijg je inderdaad de pepernoten in augustus in de winkel. Ja, en, en, en dus, dus ik heb nu, uh, denk ik, mijn portie ook wel zo'n beetje binnen. Nou ja, maar misschien je hebt het dat... bijlage nog niet gezien. Nee, oké. Okay, dus Skart is heel mooi. Misschien, uh, misschien, misschien kan die mij nog. Uh... Ja. Nee, maar het is, dat, is wel, um, dat is wel een soort effect. Maar, dat jij wil jullie... de eerste zijn, dus men rolt ja. naar voren. Ja. Ja, Jullie dus zijn daar eigenwijs in, kan je zeggen, maar mooi eigenwijs. van we, we doen het ja, gewoon kijk, op het moment vind, dat het is. Ik vind als je dat doet, dan, dan ben je aan het, een, een, aan het denken vanuit concurrentieoverweging met andere media. en niet vanuit je lezer en je kijker. Ik vind dat je, dat, dat blijft, moet toch centraal blijven staan. En dan is 11 september is gewoon de datum. En 30 april is in dag. en 5 mei is Bevrijdingsdag. Dus laten we daar nog gewoon ja, ons bij houden. Het begon dus en, al in augustus, hè? Dat was ook, ja, het was ja, ja, niet ja. zo van dit is de maand. Dat we op 1 september beginnen. Nee, vorige week, voordat de maand september zelfs was begonnen, was men al bezig en dat heeft iets. Ja, ik weet ja. niet wat dat is. Nou, we gaan dat allemaal wel bekijken en kijken ook of er nog nieuwe inzichten in zitten. Want dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn ook. Zit dat in die bijlage ook voor jullie? Nou, het is, het, het is, het is een heel indrukwekkend project wat het met, met de stad en met die mensen heeft nou, Ja, dat ja, is wel... Dus. Ja. Goed, nou, we, we, we zullen het niet ontlopen in ieder geval, 11 september, dat het tien jaar geleden is. Dank voor jullie bijdrage in dit mediaforum, Jan Kuiterbrouwer en Willem Schone. We gaan zometeen beginnen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we met Jan Kuiper. En dit is muziek van de Radio 1 CD van deze week. Julian Velard heet de man, singer-songwriter uit Amerika. Zijn album heet Mr. Saturday Night. De hele week te horen op Radio 1. En dit is Soundtrack of My Life. I was sitting on top of the world. With my arm around a beautiful girl. We were flying with the windows rolled. We were listening to the rolling stones. I couldn't see a cloud in the sky. Couldn't see a single reason why. You will leave me on the side of the road Broken down, living alone Love should come with a warning on the side We'll leave your heart frozen in time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 Saying goodbye is the soundtrack of my life. De hele week is hier te horen op Radio 1. Het is de Radio 1 CD van Julian Vallard. dus. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we vandaag met Jan Kuiper, die is 23 jaar en student te Leiden. Klopt, helemaal, ja. Welkom, Jan. Dank. Uh, je werkt in een studentenkroeg, begrijp ik? Onder andere, ik heb nog een bijbaantje. Wat is dat andere dan? Um, ja, ik studeer fiscaal recht en ik heb een, een werkstudentschap... bij een van de grote vier kantoren. Aha, in Leiden. Ja. Nee, dat, uh, dat, ja, ik, ik schipper een beetje weer en weer tussen Amsterdam en uh, Rotterdam. Ik, uh, het is een traject van een jaar en uh, tien weken per afdeling. Ik zat net op de TMT-afdeling in Amsterdam en ik ga nu naar de Tax Assurance in uh, Rotterdam. Kijk aan. En, is dat een bekende naam ook? van? Dat ja, een grote vier, Deloitte. Ah, Oké, okay. ja. nou kijk aan. Dat is mooi dat je daar dan een beetje in de keuken kan kijken natuurlijk, uh, ja, als je die kant op wil. Ja. Um, goed, Nou, we gaan eens kijken of je hier wat geld kan verdienen. Laten we het hopen. 300 eurotjes, dat is de hoofdprijs. Maar dan moet je wel echt de topscorer zijn van deze week. en Je bent de eerste die de, de score moet neerzetten. Dus <coughs> daar kunnen de anderen hun tanden op stuk bijten. Laten we beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Een hack, een computerinbraak. Minister Donner van Justitie waarschuwt. Tot diep in de nacht vergaderd. Goedemorgen. De Nationale Nieuwsquiz. Uh, en om kwart over één vertelde minister Donner... Uh, zelf de beveiliging te gaan doen... Door het operationele beheer over te nemen. It, dit, dit is echt bizar. Dat betekent dat de betrouwbaarheid hersteld wordt. Uh, verder nog een eigen merk certificaat. Bizar. Eerst de komende twee dagen is het weekend. Dat is op zich wel een verstandig besluit. En dan is er veel minder verkeer met de overheidszijde. Ja, het ging er net ook al eventjes over. Hier is vraag 1. De Nederlandse overheid heeft geen vertrouwen meer in het bedrijf... dat veiligheidscertificaten afgeeft voor websites van de overheid. Hoe heet dat bedrijf? Diginotar. DigiNotar is goed. Iran heeft een onrechte veiligheidscertificaten van DigiNotar uitgegeven. De Iraanse overheid zou hierdoor de Nederlandse overheidssites kunnen hacken. Vraag 2, de politiek heeft ook gereageerd intussen. Welke partij wil dat er een parlementair onderzoek komt... naar deze digitale veiligheid? De SP. En ook dat is goed. Tweede Kamerlid Sharon Gersthuizen is het uh, afgelopen jaren... aan de lopende band sprake van incidenten als het om ICT-veiligheid gaat. Zij noemt de problemen rond DigiD en ook de OV-chipkaart... Vraag 3. Die over-chipkaart is dus ook zo'n voorbeeld waarbij de overheid de plank misloeg, zegt de SP althans, welke staatssecretaris uit het vorige kabinet was verantwoordelijk voor de invoering van die overchipkaart. chipkaart dan moet ik even denken hoor. Uit het um, vorige kabinet. Ik zit even te denken aan welk departement over zou kunnen gaan. Ik denk infrastructuur. Um, staatssecretaris. Ik zou het niet weten. Ik wil zeggen, hij gaat het hele kabinet uh, langs zijn nee, hoofd. Maar... Nee. Als je het niet weet, dan kom je er volgens mij ook niet op. Het is Tieneke Huizinga. Oh, ja. Als je die naam dan hoort, ja, dan denk ja, je: oh ja, ja, ja natuurlijk. Ja. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Want op die manier ging zij erover. Uh, over de marktwerking in het openbaar vervoer. En daar hoort hij over chipkaart ook bij. De overleefde zelfs in 2008 een motie van wantrouwen. wegens de problemen rondom de veiligheid van de kaart. We gaan naar vraag 4. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Dat betekent dus dat de drachtpunt daar terug moet komen. De drachmen zal dan waarschijnlijk worden gedevalueerd met 20, 30 of 40 procent. Dat is de heer Bolkestein. Is goed. Oud-VVD-leider zat in Nieuwsuur en hij vindt dat de Grieken uit de eurozone moeten worden gezet. Of zij misschien zelf moeten uitstappen. Vraag 5. Een dag later was een partijgenoot in het tv-programma Buitenhof het niet met hem eens. Hij zegt namelijk dat een uitsluiting van Griekenland voor een kettingreactie zorgt bij andere landen. Zoals Portugal en Ierland. Over welke partijgenoot van Bolkestein hebben we het? Dat is de heer Zalm. Gerrit Salm is goed, tegenwoordig de baas bij ABN AMRO. Laatste vraag nu, maximaal vier punten. Je krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel: wie bedoelen we hier? 4. Mijn lievelingsgetal is 114. 3. Ik noem mezelf de laatste Limburgse ridder. 2. Mijn vriendin filmt mijn leven als PVVer. Dion Graus. Dat is goed. Dat lievelingsgetal 114 dat heeft te maken met dat alarmnummer voor dierenleed. Dat heeft oh, hij doorgedrukt ja, ja, ja. bij het kabinet. Uh, zijn vriendin Joyce die legt al zijn activiteiten vast met de camera. Want ooit komt er een film, een boek en een stripalbum... over de Tweede Kamerjaren van de laatste Limburgse ridder. Zoals hij zichzelf wel bestempelt. Dion Graus inderdaad. Hij is uh, uh, opnieuw in het nieuws omdat justitie vindt... dat hij vervolgd had moeten worden voor mishandeling van zijn ex-vrouw. Kom je op uh, factor 6. Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz. Ik ben het er helemaal. Nee. Het heeft geen enkele zin, het is veel te laat. Ik ben het eh, volstrekt oneens. Er is een oud spreekwoord, dromen doe je s'nachts. Ik kan hier met mijn pet niet bij. In stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling: De regering is te laconiek over onze veiligheid op internet. Nou, we hebben er net uitgebreid over gesproken, zowel in de quiz als in het mediaforum. Dus u weet intussen waar het over gaat. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms staat dan naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt naar onze website gaan, www.stand.nl, en eens of oneens twitteren. Doe dat dan met Hekje Standpunt. Dan zijn we terug bij Jan Kuipen, 23 jaar uit Leiden. En uh, factor 6 net, hè? daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen. Nou, dat is niet onaardig hoor, nee, ja, okay, nou ja. Nu 90 seconden de tijd, veel vragen, gewoon vragen afluisteren, dan het antwoord geven. Of niet, want dan moet je pas zeggen. Dan zeg ik pas, oké. Okay. Okay, Komt-ie. De nationale nieuwsbiz. Welke tennisser op de US Open gleed gisteren van zijn stoel bij een persconferentie? Rafael Nadal. Is goed, de Antwerpse Diamantairs ontdoken voor 700 miljoen euro aan belasting via bankrekeningen in welk land? Via Zwitserland. Is goed, welke fietstocht heeft ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de kankerbestrijding? Al op de 6? Nee, dat is de Ride for the Roses. Een inwoner uit Haarlem raakte gewond toen wat instortte waarop hij stond. Gepas. Balkon. Vandaag is in Cairo het proces hervat tegen wie? Mubarak. Is goed. In welke stad werd dit weekend de museumnacht gehouden? Amsterdam? Nee, Den Haag. Welk land werd bij de heren wereldkampioen... 4x100 meter sprint in een wereldrecord? Jamaica. Goed. Zaterdag werd het NK Roken van wat voor soort vis georganiseerd? Baling. Goed. Zeker 250 vuilniszakken vol met plastic afval... is er gisteren waar uitgevist? Pas. Uit de Amsterdamse grachten. De Iraanse politie is begonnen op te treden tegen welke nieuwe rage onder jongeren? Pas. Waterpistoolgevechten. Op welk Amsterdamse plein protesteerden gisteren motorrijders tegen het afgelasten van meerdere Harley-dagen? Pas. Waterloopplein. De hoofdprijs van welk fonds gaat dit jaar naar het Pan-Afrikaans magazine Chimurenga? Pas. Prins Klaus Welke jongen staat. Uh, gaat zijn hoofdstad verplaatsen van. Welke jongen staat gaat zijn hoofdstad verplaatsen van Juba naar Ramzil? Pas. Zuid-Soedan. Een vandaal heeft zaterdagochtend een beroemde fontein in welke stad beschadigd? In Rome. Dat is goed. Welke Nederlander staat bovenaan de lijst van de meest gezochte oorlogsmisdadigers van het Simon Wiesenthal Centrum? Vader. Dat is goed. Gisteren werden in Breda mensen met welke haarkleur in het zonnetje gezet? Rood haar. En die tellen we erbij, want uh, dat is ook goed. En die zat in de knal. Um, dat kanon ging iets minder, hè? Ja, ja, je moet er overheen lezen, hè, die berichten. Ja. Ja. Soudaan. Oh ja. Het is ook allemaal wel uh, af en toe een beetje ver van mijn bed. Ik geef het toe. Uh, maar toch, uh, acht waren er goed. Maal zes is 48. Ja. Niet onaardig. Ik, ik, ik vermoed dat ik het daar niet mee heb. <laughs> ik zou mijn geld er niet op durven zetten in ieder geval. We gaan het zien. Uh, of je die 300 euro in de wacht sleept. Dan moet het inderdaad tot vrijdag stand houden. In ieder geval nu het normale prijzenpakket mee. Een uh, goede reis terug naar Leiden. Hartelijk dank. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Als ik zeg vliegtickets, wat zegt u dan? Natuurlijk! Vliegtickets.nl Vliegtickets.nl Mijn opa had prostaatkanker. Uw gift heeft hem weer morgen gegeven. Onderzoek werkt. Sta op tegen kanker en geef voor nieuw onderzoek tijdens de week van KWF Kankerbestrijding in de eerste week van september. Iedereen verdient een morgen. KWF Kankerbestrijding.